van eh, Ruud Jacobs, Pim Jacobs, waar we Frits Landersbergen op de vibraphone hoorden. En als intro was dat om een volgend stuk op vibraphone te laten horen, wat er stevig aan toe gaat, door het Red Norvo All Stars Sexted met Aaron Sax op de klarinet, Teddy Wilson. Red Norvo op de vibraphone. Slam Stewart op de bus en Eddie Del op de drums. Een opname met 44. Seven Eleven.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 Opname uit 58, een gouden opname mogen we zeggen, blues number 1. Thank you.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 Bye.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 Oh, Ik weet niet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 Vanuit de boerhoofdsteden. Nu dus Monty Alexander in Funji Mama.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 Tijdens de achtervolging raakten diverse auto's beschadigd, waaronder ook een bus van de RET. Ook reed de bestuurder door een wegafzetting. Uiteindelijk gingen de verdachten er rennen vandoor, waarna de politie na het lossen van een gericht schot drie mannen kon oppakken. Een van de verdachten is gewond aan een hand, maar het is onduidelijk of hij door een politiekogel is geraakt.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 Ook was er een geluidsopname te horen van Gaddafi, maar het is niet duidelijk of die boodschap live was of opgenomen. Het weer, toenemende bewolking en vooral in het zuidoosten enkele onweersbuien, waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. Vanmiddag overal kans op buien en vooral in het midden- en oosten grote kans op onweer, hagel en zware windstoten. Middagtemperatuur tussen 23 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is heel...